Levi van Eck met het nos journaal Bij de boerenprotesten van de afgelopen dag heeft de politie ongeveer 200 boetes uitgedeeld, vooral aan mensen die op snelwegen reden met tractoren. Dat heeft politiechef Woelders gezegd in het tv-programma op 1. In Heerenveen, Sneek en Zwolle moesten MEER aan te pas komen om een einde te maken aan blokkades bij distributiecentra. Meerdere mensen zijn aangehouden, onder meer voor openlijke geweldpleging. Door het uitstellen van de geplande operaties in de coronajaren 2020 en 2021... zijn zeker 320.000 gezonde levensjaren verloren gegaan. Dat heeft het RIVM berekend. De kans is klein dat dit nog kan worden hersteld, zegt het instituut. In het onderzoek zijn alleen naar planbare operaties gekeken... zoals staar- en heupoperaties. Die gingen vaak niet door omdat ziekenhuizen veel coronapatiënten moesten opvangen. Er waren ruim 300.000 operaties minder... Als corona er niet was geweest hadden deze mensen langer en in betere gezondheid geleefd, zegt het RIVM. De politie in Chicago heeft een verdachte opgepakt voor de aanslag op een parade voor onafhankelijkheidsdag. Het gaat om een man van 22. Hij werd aangehouden na een urenlange klopjacht. De schutter opende gisteren in een voorstad van Chicago het vuur op de parade vanaf een dak. Zeker zes mensen kwamen om het leven en meer dan dertig mensen raakten gewond. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. 29 grote bedrijven in Nederland gaan hun klimaatdoelen waarschijnlijk niet halen. Dat concludeert Milieudefensie na onderzoek. De bedrijven zouden soms geen idee hebben van hun volledige uitstoot... en er ook niet altijd transparant over zijn. Ze komen volgens Milieudefensie niet verder dan 19% CO2-reductie voor 2030.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 I like a boom, boom, boom, boom. I like, like a like a boom. no one like you. Prado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 I don't think close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 Between the lines, she ain't the kind of book that you read twice. Uh, you can say it's if you give me. Everybody Don't mean that it's working So what can I do When you're out Outside In my mind Cause sometimes I look in Set the turkey to the calming knife, what you give is what you get A fresh and lovely summer's day we thought would never end Set the bloodhound to the staggered bay, I thought you were my friend Well, then The pageant still unfolds Set the pike up on the angle line I wish that I'd been told Southern Central Freight keep on pushing, mama. Even though they're running late, without love.